Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Het lek in de golf van Mexico heeft oliemaatschappij BP... tot nu toe bijna 4 miljard dollar gekost. Alleen al de afgelopen twee weken zijn de kosten opgelopen met een miljard. Het geld gaat onder meer op aan claims van gedupeerden... en aan pogingen om het lek te dichten. Over het lek zit nu een kap die de olie tegenhoudt. De Amerikaanse regering is bang dat er toch nog olie wegcijpelt. Als dat zo is moet BP de kap weghalen en de olie weer met schepen proberen op te vangen. Philips presteert boven verwachting. Het elektronica-concern heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 262 miljoen euro winst behaald. Zo'n 220 miljoen meer dan vorig jaar. Ook de omzet steeg fors ten opzichte van vorig jaar. Alle drie de divisies deden het goed. De lamp- en lichtdivisie, de consumenten tak en de medische apparatenafdeling. De grootste omzetstijging, 20%, was bij de consumenten En dat kwam vooral door de verkoop van flatscreen-televisies. Tommy Wieringa schrijft dit jaar het groot dicté der Nederlandse taal. Dat is bekendgemaakt door de Volkskrant, die het samen met de NPS organiseert. De 43-jarige Wieringa schrijft romans en columns. Zijn bekendste boeken zijn Joe Speedboat en Cesarion.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 Het weer vrij zonnig en droog, vooral in het noorden in de loop van de dag enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden te wadden en 30 in het zuidoosten. Morgen nog wat warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.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 nou, <laughs> <Spoil. laughs>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 Op Sanford, hoorde je de show van Billy Joel in de Uptown Girl. Nou, gelukkig valt het allemaal mee hoor, met een, met een beetje een tropische regenbuitje. Hè? Dus, uh... Maar goed, ja, tropisch. Maar vanavond, als jij naar het strand gaat, dan zal het natuurlijk de zon weer volop schijnen. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar op de, op dag van de verjaardag van je vader kan het alleen maar mooi weer blijven. Dat bedoel ik.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 Saw a barber so I thought I'd take a chance at Bob-a-ran. Bob-a-ran. bob a a ran a You got me rockin' and rollin', rockin' and readin'. a ran bob Bob-a. bob a ran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 Van uh, Frankie Valley. ja, volgens mij wel. Maar die mag ik van jou niet draaien, want die was te oud. Hè? Die was te ja. oud, ja, veel te oud. Veel te oud. Hè. In ieder geval uh, recentelijk nog een hit voor Madcom, De de op de Sanfordse Radio. Waar anders. Je luistert altijd natuurlijk naar de Sanfordse Radio. Niet alleen via de kabel op 104.5, Eter, 106.9. Internet www.zfmsanford.nl Maar vergeet ook, vooral de televisie niet, kanaal 45. Ook daar zijn we te sturen. Ja, klopt.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 Maar lekker hoor. Het was al uh, een knik in de knieën hoor. O, had de ja, maar toch wel een lekker gevoel die tweede helft. Eerste helft heb ik niet altijd. <laughs> Hier is de Richie Family en een orkestje erbij. orchestra. Hier uh, is Brazil.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 I'm a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 Een en breng, breng die beker hier maar snel naartoe. Kom kom maar op voor aan je laat joren. Schiet nu die bal, maar heel erg hard naar voren. Van je vriendin Carol Emerald gedraaid. Ja, nee, ik wist nergens van nog. Bedankt voor de verrassing dan. <laughs> je had een bgg en dag Je zou het bijna vergeten, maar de Tour de France begint vandaag ook, hè? Oh ja, dat is hier Ja, zeker. En, en niet zomaar ergens, nee, in nee, Rotterdam. Een rotje-kneur. Honderdduizenden ja. mensen daar aanwezig, trouwens. Ja, en dat is natuurlijk straks ook weer live te volgen op de televisie. Dan kijk ik even op mijn lijstje.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 Jij bent voor Spanje? Ik had ook gezegd dat Brazilië zo wil. zou Wat moeten we ermee, doen? Ja, we gaan wel even een werkoverleg hebben. Met ja, ja, dat denk ja, ik. Ja, dan. Ja, een werkoverleg. Spanje. Maar ik verlies graag mijn weddenschappen, dat denk okay, je. Oké, ja, dan, dan is het goed. Wie <laughs> dus gaat er dan naar Spanje toe? <laughs> ja. En FIFA en Spanja. <laughs> Hier is Claudia Estefan, samen met de Miami Sound Machine. Dr. Beat is de volgende plaat die we voor je in petto hebben.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 Ja, zo zit de op zaterdag er alweer open, uh, Overton. Ja, en, uh, het is, is weer voorbij gevlogen. En de Copacabana is leeg. De Copacabana is helemaal leeg. Verlaten, leeg <laughs> oh, en, en verlaten. Stil en verlaten. Ik hoor het plaatje aankomen. Ja. <laughs> ja. Zometeen de heren van Entertainment for You. Ja, blijf u Tussen 5 en 7 zijn de heren van Entertainment for You er weer. Dus de luisteraars, blijft u luisteren. Het, het wordt een verrassingsshow, want ze laten niets los van wat er allemaal gaat gebeuren. Is ze heel willen spannend. niet zeggen niet, hè? En dat moet de luisteraars ook even zeggen: het is ons nou